Er waren iets minder coronabesmettingen dan gisteren. 8.015 nieuwe besmettingen zijn er gemeld. 162 minder dan de dag ervoor. Toch durft collega Joost Schellevis de vlag nog niet uit te hangen. De afgelopen dagen stabiliseerde het aantal uh, nieuwe besmettingen toch ook al een beetje. Afgelopen week was het aantal nieuwe besmettingen ook... Uh, steeg het eigenlijk minder hard dan de weken voor. Dus het zou de goede kant op kunnen gaan. Maar het is al eerder gebeurd dat het virus even, vers, even ja, uh, vertraagde en toen weer volop doorsteeg. In de ziekenhuizen is het opnieuw druk. Geworden. Daar liggen inmiddels meer dan 1700 coronapatiënten. En vandaag zijn er 17 doden door het virus gemeld. Dat cijfer over sterfte is langzaam aan het oplopen, zegt Joost. Anderhalf maand geleden vielen er een paar doden per week. Er We zitten nu op 25 doden afgelopen week. Nou, dat was een week geleden 19. Dus dat begint wel echt, dat begint wel echt weer te stijgen. Zo'n 150 Syrische vluchtelingen die in een kamp in Libanon zitten komen alsnog naar Nederland. Dat zou al eerder gebeuren, maar door het coronavirus kwam het er niet van. De vluchtelingen worden opgesplitst in kleinere groepen, dragen in het vliegtuig een mondkapje en gaan na aankomst direct in quarantaine. Ook Badr Hari heeft corona, laat hij weten op Instagram. De kickboxer zegt dat hij een paar dagen ziek is geweest, maar nu thuis aan het herstellen is. Volgens Badr Hari heeft hij zich aan alle maatregelen gehouden, maar is hij helaas toch besmet geraakt. Veel taxichauffeurs hebben het opnieuw erg zwaar. Normaal rijden ze vooral in de avond en het weekend. Veel mensen rond die uit de kroeg of een restaurant komen. Dus nu alle horeca door corona dicht is, hebben ze haast niks meer te doen. Chauffeur Marco uit Apeldoorn ligt er nachtenlang wakker van. Ik zit nu al uh, tegen een burn-out aan. Omdat, uh, ja, het, het geeft wel stress met zich, met zich mee. Ik denk, uh, nee, een maandje... Zou ik hem misschien nog kunnen volhouden, maar geestelijk Nee, geestelijk ben ik op. De vorige lockdown was ook al pittig, zegt hij. Maar toen kregen ze tenminste nog een eenmalig bedrag van de overheid. Nu is dat niet zo. Marco wil daarom binnenkort een cursus volgen om uitvaartverzorger te worden. Het weer veel bewolking, kans op wat regen. Al kan de zon er soms ook doorkomen. Het wordt een graad of 13. Ook morgen veel bewolking, kans op een bui. Het wordt dan maximaal 14 graden. ZFM, verkeersupdate.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 Alles, alles proberen we er toch een heel gezellig weekend te maken van, van te maken bij Sierven. Het geluid van Zandvoort met uur 2 van Zandvoort op zaterdag. de groep AH uit de jaren 80 en Touchy. Welkom bij twee uur inderdaad van dit radioprogramma op deze zaterdagmiddag. Een beetje treurig weer, dus gewoon lekker binnen blijven en luisteren naar de radio.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 over tijdens die voorbereidingen en uh, de werkzaamheden van de... de, de, de hoe noemen nou? we noem die, die, die, die mensen die het maken? Carvers. Ja, Carvers. Heel goed, Rob. Heel goed. Carvers. We komen daar over een tweetal platen uh, uitgebreider op terug. Want onze collega's van NHTV uh, uh, spraken met diverse... Uh, scarpers.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 Lokale zender van strand tot stad, uh, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Abidjan. We hebben het zien in uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Op D6 zaterdagmiddag. Leuk dat je erbij bent. En tot daar 5 uur hoor je muziek en informatie, uiteraard, bij het geluid. I don't need no other. I'm satisfied. Doing it on my own. Only takes one other to change your vibe. Ain't that the way it goes? I don't need nobody but you won't play. God in the middle. When you touch my body and you say my name giving me what i need Every minute so in it like you in my bed Hij heeft al heel veel hits gescoord. En we draaien de groep ook heel graag, graag voor Stoven op zaterdag. Ditmaal samen met Mabel en 24K hoorden TikTok de nieuwe single. En hier is Amerika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 Ja. Yeah.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 En maar niemand gaat er met de beker naar huis. Het is gewoon een expositie geworden. En die nog maandenlang uh, ja, plezier kunnen geven aan de, de bezoekers van die wandeltocht. Als de Vos maar niet afgemaakt wordt, Albert-Jan. Uh, uh, <laughs> nee, nee, nee. De Vos is een kans te hebben. Bro. Echt. Okay. Bedoel, ik ben niet, ben, ben niet geheel onbetijdig. Maar goed, onze collega's van NH Nieuws gingen afgelopen week langs bij de diverse Carvers. En ook bij wethouder Gert-Jan Bluis.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 Geen prijswinnaar dus dit jaar, maar dat maakt de kunstenaars niet uit. deze is een plezier van mij om de sculptuur te maken. Mag je niet uit of het een competitie of niet. Dat kan ik ook niet verliezen. Dat scheelt ook. Maxime Gazendam is er ook weer bij dit jaar. Hij zou, als het nog een EK zou zijn, namens Nederland meedoen. Herten en Zandvoort zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door de een geliefd, door de ander iets minder geliefd. Als de voortuinen leeg eten hier in het dorp.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 En dan met een hert. Dus dat heeft allemaal te maken met inderdaad... Zandvoort Kooswaalds. We noemen het geen ek standsculpturen meer. Maar de tentoonstelling. En daar kunnen we gelukkig nog maanden van gaan genieten. En we kunnen ook stemmen op onze favoriet. Dus uh... Allemaal mogelijkheden genoeg, ondanks alle coronabeperkingen die er op dit moment zijn. Dank aan onze collega's van NH Nieuws voor deze reportage... die ze afgelopen week in het Centrum van Salford gemaakt hebben. En uiteraard horen we daarin ook wethouder gerk jan Bluis.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 De coronamaatregelen, we hebben er allemaal mee te maken. En ook uh, sport in Zandvoort. We gaan zo dadelijk uh, praten met de voorzitter van SV Zandvoort. En dat is uh, Jan van der Leden. Ditmaal niet in de uitzending met een uh, live verslag van een uh, voetbalwedstrijd. Maar over alles rondom uh, corona en SV Zandvoort. Welke maatregelen nemen zij en wat kunnen zij nog wel?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 Ja, normaal gesproken zou er een half uur zijn. Jan van der Leden... in de wedstrijd waterwijk SV Sandvoorts. Waar het niet dat de coronamaatregelen aangescherpt zijn vanwege de, het grote oplopende aantal besmettingen ook hier in Sandvoorts. En dat betekent geen competitie voorlopig meer. Althans, niet voor. Nee, volgens mij voor helemaal niemand meer. Hoe zit dat? Goedemiddag trouwens. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Nee, er is dus helemaal geen competitie meer. Hè? Voor niemand. Zelfs, zelfs voor de jeugd niet. De jeugd mag wel doortrainen, maar uh, geen uh, onderlinge wedstrijden. Ook niet naar, uh, naar andere clubs zit. Maar wat was je... Die, uh, Dat was dinsdagavond uh, na de per, toen je de persconferentie uh, uh, zag van uh, Rutte. Wat dacht je? Ik bedoel, uh, ja, er kan, kan, kan niet veel meer uh, kaas schaven af hè? Van, het, van, uh, van alle regels. Nee... Wat blijft over? Ja, ja, jeugd onder de 18. Ja, die mogen trainen, maar ook meer, meer dan dat. Ja. Dus we hebben geen competitie meer. Eigenlijk is helemaal niks. Ja, trainen, trainen, trainen, locken, trainen. Dat mogen ze wel vrij uit doen. De, de ouderen mogen wel trainen, maar wel volgens een heel aangepast schema. Uh, met vier man in groepjes. Anderhalve meter uit elkaar, geen, uh, geen partijvoetbal. Geen... <coughs> dus we moeten gewoon ja, van, van afstand de bal naar elkaar overspelen, rondjes lopen. Uh, we zagen ze al gaan, duintje op, duintje af. En dan uh, ging al een even zo rond, wat gaan we doen? Ja, duintje op, duintje af, op, duintje op, duintje af. Op, duintje op. op ja. naar het strand. Uh, daar, daar lekker lopen en dingen doen.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 ...bezig te laten zijn en met elkaar en een gezellig buurtje drinken ja. en afloop. Daar is een sportvereniging voor. dat is ook voor de gezelligheid toch? Voor de sociale contacten, voor de ontspanning. En dat zit er gewoon niet in. Eerste. Nee, en dan, uh, dan uh, in eerste instantie uh, dacht ik van nou dat gaat twee weken duren... ...maar ik heb nu, we, we hebben nu wel door dat het in ieder geval vier weken gaat duren. Dus dan is die hele competitie ook naar de uh, malle mal gegiezen, om het zo maar eens te zeggen. Ja, absoluut. Kijk. En het is gewoon jammer, hè, want met het eerste we uh, in uh, maart stonden bovenaan. Ja. En uh, we waren op kampioenskoers, dat werd dus uh, voor, voor ons uh, voor de neus weggenomen. We staan nu gedeeld eerste. En die, uh, nou ja, we zitten weer uh, vier, of, vier of vijf, misschien twee weken. Misschien toch wel na de kerst, dat we gewoon lekker thuis zitten. Lekker thuis. Dat we gewoon thuis zitten en helemaal niks doen. Ja. Dit is doodzonde Eh, kijk, geen inkomsten meer hebben uit de kantine. Ik bedoel, je beschikt wel over trouwe sponsors, hè? Dat is absoluut waar. En daar moeten we het ook gewoon een klein beetje van hebben. Ja. Maar weet je wat het is? Nu ligt de competitie stil, Die uh, in de eerste aanleggen competitie door zonder toeschouwers. Nu ligt de competitie stil en wij verwachten eigenlijk wel dat er gewoon straks er geen winterstop is. Als je in januari weer mag gaan voetballen, dan ga je lekker door. Dan, je wel door, dan ga je misschien al door tot en tot juni. Dus dan al die wedstrijden worden dan wel gevoetbald met publiek. Dat is de hoop tenminste. En dan heb je nou weer een gevulde competitie en dat de inkomsten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 Dat is ook het helemaal niet. En als je nou, uh, zeg maar, uh, nadat uh, de lockdown uh, is, is geweest, gewoon weer met publiek kan spelen, dan heeft dat weer uh, meer, uh, meer voordelen. Heb ik dat nou goed begrepen dat je dat, uh, dat bedoelde? Dat heb je wel goed, Rob. Ja. Want dan hebben we het meer groot weer onze inkomsten over, uh, over al die weken. Nu missen we eigenlijk maar een week of drie. Hier uh, afgelopen weken we het voetbal zonder publiek. Kijk, en als je nou de rest van het net publiek op voetballen... dan krijg je ook die inkomsten binnen. En dat is ook weer aantrekkelijker voor de sponsoren en dergelijke. Ja, en is het zo dat het ook wel mogelijk is... om tijdens de winterperiode zeg maar, de velden bespeelbaar te houden? Ja, absoluut, absoluut. Maar, maar wat hebben wij van winterschatten de laatste tijd? Ja. We hebben absoluut geen win echte winterschat. En het kunstgrasveld is namelijk altijd wel te vertellen. Alleen als er sneeuw ligt, dan mag je niet voetballen. Sneeuwen voorste, dan mag je niet voetballen. Je zou je bijna gaan verheugen als de, de competitie weer wordt herstart. volgens Engels voorbeeld. en dat je met de kerst ook moet spelen. Ja, dat zou het toch wel. zijn. Het is voor iedereen toch lekker? Ja. Ik kan lekker, uh, lekker de buiten uh, rollen en, uh...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 Dank, Oké, okay, dankjewel Jan. Okay. En tot de volgende keer. En We doen wel eerder dan 2021 hoor. Oké, okay. hoi. Okay. Okay. Okay. beweging te blijven op deze zaterdagmiddag. Ja, beweeg maar mee. Heerlijk. Salemo een uh, hit uit de hitparaders van dit moment. Daarvoor Jan van der Leden, de voorzitter van SP Zandvoort, inderdaad uh,